...door Almegens met het NOS-journaal. De ouders van een Duitser die in 2020 door de politie in Amsterdam werd doodgeschoten... ...hebben aangifte gedaan tegen de agenten die daarbij waren betrokken. Dat meldt AT5. De man van 23 werd door agenten in verwarde toestand aangetroffen nadat hij spacecake had gebruikt. Toen hij met een mes rondliep, openden de agenten het vuur. Ze werden niet vervolgd omdat ze zouden hebben gehandeld uit noodweer. De advocaat van de ouders zegt nu dat hun verklaringen niet klopten... Hun zoon zou geen gevaar hebben gevormd voor de agenten. De familie wil dat het OM de zaak opnieuw bekijkt. In Duitsland zijn weer meer dan 300.000 mensen de straat opgegaan... om te demonstreren tegen de rechtsradicale partij Alternatieve Vuur Deutschland. Aanleiding is de onthulling vorige week... dat hooggeplaatste AfD-leden eind vorig jaar overleg hebben gehad... met mensen uit de extreemrechtshoek. Toen zijn plannen besproken om Duitsers met een migratieachtergrond... het land uit te zetten... De demonstranten doen nu een oproep om de AfD te verbieden als politieke partij. Iran veroordeelt de luchtaanval waarbij vanochtend in de Syrische hoofdstad Damascus vijf leden van de Iraanse Revolutionaire Garde zijn omgekomen. Volgens Teheran zit Israël erachter. Iran behoudt zich het recht voor om op de juiste tijd en plaats te reageren, melden Iraanse media. Vanmorgen werd een vier verdiepingen tellend gebouw in Damascus verwoest. Daarbij kwamen de vijf Iraanse gardisten om. Zeker twee van hen hadden volgens Iraanse media een hoge rang. Heracles heeft in zijn tweede duel onder Erwin van der Looy gelijk gespeeld. In Almelo kwam de club niet langs Sluiter Volendam. Het werd 1-1. NEC deed eerder vanavond opnieuw goede zaken. Thuis werd met 1-0 gewonnen van FC Twente. Het weer. Vannacht droog, temperatuur zakt tot iets onder nul... Morgen eerst wat regen, waardoor het verraderlijk glad kan worden, vooral in de noordelijke helft. Morgenmiddag wordt het maximaal 7 graden. En dan gaat het flink waaien. Vanaf morgenavond tot maandag halverwege de ochtend is er kans op zware windstoten. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersupdate. Verkeersupdate.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 DJ Kaviskeli. Van de opening horen we nieuwe muziek van Block and Crown... met Doop Dubs, everybody. De nieuwe disco dub. komen nu weer een hoop lekkere muziek. Zometeen een beetje shownieuws. De update komt eraan. En natuurlijk de tien boven. Beste plaats voor dans dansen. Maar eerst muziek. Sap Jr. nu met You Got To... You're number one. only on the nightwalk main stage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 Het uh, horloge in Europa te laten veiligen voor een goed doel. Zo schrijft de entertainment de website de TMZ. En dan zou we totaal drie uur zijn vastgehouden door de douane. Want als je goederen in Europa blijven, moet je belastingen en invoerrecht over betalen. En uh, dat geldt voor iedereen, ook voor belangrijke mensen zoals Arnold Schwarzenegger. Hij zag het probleem niet helemaal en hij had iets van... Uh, nou, uh, kom maar op met die boete, ik betaal alles. Maar de pinautomaat deed die, dus uh, hoop gezeik. En dan eigenlijk om, ja, letterlijk en figuurlijk helemaal niks, hè. Dus uh, het is een beetje, een beetje triester. En Chesto, uh, die was in 2023 de Nederlandse thuis... met de meeste optredens in het buitenland. De 54-jarige zij voert met 121 shows de lijsten van uh, Buma Cultura. Nederlands muziek leverde vorig jaar met 198 miljoen euro...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 En de Amsterdamse, het Amsterdamse DJ-duo uh, Another. worden tot de light-up. Het festival uh, in de colorado Woestijn in de staat uh, California... vindt plaats van uh, 12 tot op het 21 april. En dat is uh, een van de grootste feesten in Amerika. Uh, het festival Coachella. En ik heb weer genoeg gelul Tijd voor muziek. Daarvoor zit jij in je radio gekluisterd. Zaterdagavond. Wat dacht je van Groove P en Are They Real? MUZIEK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 nightwalk main stage your host on the nightwalk main stage dj mario zanfort Oh.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 Tegenwoordig heeft hij de naam omgedompt tot Brainwash... doet hij alweer een paar jaar... Onze eigen zijn Raimundo. En hij is er vanaf vanavond 11 uur tot 5 uur in de ochtend... in de Escape in Amsterdam. En voor meer informatie, check de website escape.nl. En samen met onze eigen zijn Raimundo heeft hij ook uitgenodigd Remix, Invite V. En uh, MC Janto is van de partij. Dus uh, gezellig feestje. Raimundo vanavond in uh, de Escape in Amsterdam... met het wekelijkse feestje Brainwash. En als we doorlopen, als je links uh, de Escape aanhoudt... dan heb je rechts, heb je Throwback. Dat is de club, uh, club Air, wat heel vroeger 100 jaar geleden uh, de it was. Dat heette uh, al heel lang uh, Club R Daar is het weeklijksfeestje Throwback. Dat is uh, hip hop en R&B. begint om 11 uur. duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer uh, informatie, afgekorte letters THRWBCK.nl Of gewoon even kijken op r.nl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 op CFM Zandvoort in de Nightwalk.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 Let's talk. Nightwalk Main Stage.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 All the killers and the hundred dollar pillars.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 gentlemen. Are you ready? Saturday night, your dance night on CFM.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 on your favorite radio show, The Nightwalk Main Stage.